Wel, wel doen, niet doen, wel doen, niet doen. Er is een boel in het leven dat je zelf aan kan. Uh, uh, Behalve de spanning doen. die de aankoop van een huis soms met zich meebrengt. Niet doen, of nee, nou, of wel doen. Maar daarvoor heb je de hypotheekadviseur van Unive. Daarmee kun je alles aan. Die weet weg in jouw buurt en geeft je ook nog eens onafhankelijk hypotheekadvies. Meer weten? Kom langs in een van onze winkels of kijk op unive.nl. Unive, daar plukt u de vruchten van. NL? 5G8 nieuws. 7 uur. De politie heeft zo'n 500 mensen opgepakt die de A12 in Den Haag blokkeerden. Onder hen de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. Het verkeer in de stad liep behoorlijk vast door de blokkade. En eind van de middag werd de weg weer vrijgegeven. Een protest op het Malieveld ging niet door door de harde wind. In een tuincentrum in het Overijsselse Oost is een vrouw zwaar gewond geraakt... toen door de harde wind een boomtak afbrak en op haar terecht kwam. Ze raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. En ook op andere plekken in het land zorgt de wind voor problemen. In de Biesbos moesten zeven kanoers worden gered. In het noordwesten van Oekraïne zijn veertien doden gevallen bij een verkeersongeluk. En een van de slachtoffers is een kind van zes. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken botst een tankwagen op een minibus... De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, rekent op een mooie voetbalavond... maar laat via social media ook weten dat de boete voor toeteren 160 euro is. En roekeloos rijden kost meer dan 500 euro. Volgens Marcouch word je niet direct aangesproken... maar wordt je kenteken genoteerd en krijg je de boete later op de mat. Nog enkele buien. Vannacht is het overwegend droog. Morgen in de loop van de dag opnieuw stevige buien. Wel minder wind. En rond de 21 graden. Zomer op je radio. van Alles is oranje, 7 uur geweest. En dat betekent non-stop, de 40 heetste dance in op aarde. Welkom met de nieuwe Global Chart. Dit was de top 3 vorige week. Radio 5, 3, Number 3. Pedro Jacksony. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Number 2. De zilveren medaille was voor Cyril. 7e week, David Guetta. Snel terug naar het hier en nu. Welkom bij een gloednieuwe Global Dance Start. Je beukende voorprogramma van de wedstrijd Nederland-Turkije. En we komen perfect uit. Direct na de nummer 1 is de aftrap. En hier krijg je maar liefst 40 winnaars. Dit zijn de grootste dansen te waarde Met nu Ovenbak op nummer 40. I wanna feel the heat. I want to the night. I want feel the beat. I want dance tonight. I want Myself, I wanna come alive I wanna feel the love going to overdrive Wessel en de Global Dance Start met binnen twee minuten die heerlijke Becky Hill en Outside of Load. Meteen na de eerste binnenkomen, een clubknaller van je welste aan de top van Beatport... en dik support van superzet DJs als Jesto, Diplo en Alok. Is dus de eerste nieuweling in de Global Dance Start. de Visser Remix van Marlon Hofstad. It's that time op 37. Taylor smoking bluffs with my crew Gangsta wall Hey, hey Jennifer Lopez, wat doet zij om ultiem te ontspannen? teka teka teka Va a romper la discoteka teka teka teka teka. Va a venir la in Va a romper la discoteka teka teka teka teka Weet je wat? Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is is niet zo belangrijk. Het is niet zo como de is niet zo belangrijk. Het de niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het Cote, cote, cote, cote, cote, cote. ka te ka Binnenkomen. Het is midden jaren 80. De zanger van de Britse band Cutting Crew beleeft een spannende nacht met zijn nieuwe vriendin. Vlak na het hoogtepunt zegt hij tegen haar: I just died in your arms tonight. En hij denkt meteen: wat een goede tekst. Hij springt achter zijn piano en schrijft met zijn ongetwijfeld nog plakkende vingers een wereldhit. Fast forward naar nu: Jack Jones, Joel Corey en Jason Derulo doen het opnieuw tonight binnen op 29. Girl, I, I just died in your arms tonight. I just died in your arms tonight. I knew I should have walked away. How you walking around with no halo? Run from the devil's still to the streets, You're the only angel I pray for. Om uit te gaan. Maar ik ben één keer wel David Gita en kijk in de basje. En ik heb toen 10 euro op straks, dus ik kon niks kopen. Okay. Zelfs geen water en ik heb die slip en de, de ijsbokjes kan halen en dan zo. So. Ze dus zuigen de ik die ik het gewoon super toost. Tegenwoordig morgen <laughs> hij geld toe als hij in de club is. Lost frequencies was dat op 25 met in My Bones. Het is best wel de Global Dance Radio 5 met nu. Girls, altijd leuk. Tom dollar op 24. Oh, I'm pressed with better than There's a sound like a drum going, When the high from your love's kicking in And it hits like the holy Ghost. Seems pretty. Turkije heeft de politie in Berlijn een einde gemaakt aan de feestelijke optocht van de Turkse fans naar het stadion. Het was omdat ze niet ophielden met het brengen van de omstreden wolvengroet. Ondertussen zit de sfeer er bij de Oranje supporters nog steeds goed in, in hun fanwolk naar het stadion. Nu code geel voor de harde wind is ingetrokken... kunnen festivals weer doorgaan. Zo is op Ameland het terrein van Madness weer open... nadat het vanmiddag werd ontruimd. Meerdere bezoekers die er op de camping staan... hebben schade aan hun tenten. Ook op andere plekken was het mis met de wind. Er vielen meerdere gewonden door afgebroken takken. Na een blokkade van de A12 in Den Haag... zijn ongeveer 500 actievoerders aangehouden. Die wilden niet vertrekken... ondanks de oproep van de politie dat wel te doen. Een van de arrestanten is de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. Een protest op het Mali ging vanwege harde wind niet door. PSV en Feyenoord hebben oefenpotjes gespeeld... in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een PSV verloor van het Belgische Anderlecht met 0-3. Volgende week zaterdag spelen de Eindhovenaren tegen Club Brugge. Feyenoord won wel en versloeg FC Dordrecht met 4-0. Trainer Priske experimenteerde met een 3-4-3-formatie. Enkele buien vanavond nog. Vannacht is het overwegend droog. Morgen trekken in de loop van de dag opnieuw stevige buien over. Wel eens een minder wind. En het wordt een graad of 1-1. 538. op radio van Diepen De 40 Dans zit waardoor de hele wereld keihard aan de dansvloer in Iedere zaterdagavond de in start met nu Zurp <tied> en Tjesto op 20 I am not yet, you could have cara I get without a No, no, no, that be there, be there, In Las Vegas. De tent heet Live Beach. En de dansvloer is ook een zwembad. Benieuwd wat je oploopt als je daar een slokje van het water neemt. John Summit maakt zijn titel een beetje waar. Go back, zakt een plek naar 15. I knew it from the start. leave me in stars. To me, gave you a part of my soul to keep forever, forever. Uit de top 3 van vorige week. Nummer 3. Dat was Jack Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, terug naar het hier en nu met de kwartfinale van de Global Dance Start. De heetste 25% van de lijst wordt afgetrapt door Swedish House Mafia. Vorige week kwamen dus brullend nieuw. De Global Dance Start binnen nu zes plekken omhoog met Lioness op nummer 10... Feels like forever Here in the moment Just so forever Is here to stay Don't wanna say too much Speak too soon And scare your Me. When I was hopeless, I was so bad right right. on the edge of giving up. Mm -hmm. You understood me, It gave me focus. You're all that I could ever want. Don't wanna say too much, speak too soon. In case I scare your heart away, your heart just wanna away. feel your like oh. on fire inside for the rest Veel een Badger. These words op nummer 8. Best van de Global Dance Radio 538 met Purple Disco Machine en Honey. I'm geblokkeerd op nummer 2, Cyril en Stumblin In. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst met het antwoord op de brandende vraag... wat is volgens de belangrijkste streamingplatforms... DJ Wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dancing op aarde? Het is nog maar drie maanden geleden dat David Guetta... zijn nieuwe track primeurde op Ultra Miami... Gelukkig was het buiten, want anders hadden ze nu geen dak meer gehad. Voor de achtste week, de heetste dance in de wereld. David Guetta, One Republic en I Don't Wanna Wait. Number one. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. En dat doen we hier in de 50 s video. Hallo, hallo Armin van Buren. Hé, hey, Wessel. Ja, ik heb er zin in hoor. Vanavond bij jou een van de meest opmerkelijke namen uit te zien. Ja, de Sluwe Vos. een van de grootste namen uit ons Nederlandse nachtleven. Maakte op aanraden van Carl Cox zijn album af. En deed dat op zijn label. En dat viert hij vanavond bij ons. Klinkt goed. En wat heb je verder nog? Heel veel dikke tracks. Onder andere Farrak Dawn. En de nieuwste van EDX. Dankjewel Armin. En dan een shout-out aan onze geweldige global hitmixers. Leon Hartog, Mark de Roo, Karel Dikkers. Niels Hoek, Nick de Roy en Dirty Valente. Productie. Frank van Huissen, samenstelling Peter van Leeuwen. Mijn naam is nog steeds Bessel van Diepen. Geheel gehuld in oranje. Zometeen hier, Armin van Buur en Dancing Partner.